Van Philips krijg je lampen en van Royco krijg je krampen en van Kemmel krijg je kanker en van varkens krijg je worst. Van olie krijg je bollen en van honden krijg je drollen en van Kemmel krijg je kanker en van drinken krijg je dorst. Laatst sprak ik een stoer die door de bergen liep te blaffen als een zeeleeuw en dat was niet van de griep. Toen zegt hij nog verrek, moet jij soms ook een trek? En net dat hij het zegt hoest hij de longen uit zijn bek. Van katten krijg je vlooien en van kanker krijg je dooien en van kemmel krijg je kanker en van varkens krijg je worst van Unox krijg je ballen en van bloe krijg je kriebel en van kemmel krijg je kanker en van pindas krijg je dorst. Laatst sprak ik een geleerde professor die beweerde dat je van pindas kanker kreeg als je ze inhaleerde. Maar ik zeg een kameel ziet niet voor niet zo bruin of geel, dat is van de nicotine in zijn longen en zijn keel. Van kemmel krijg je kanker en brouw komt na de zonde en de wijsheid met de jaren en de kost gaat voor de baat Van Kemmel krijg je kanker En de meesten die je deden denken Had ik nou maar niet, maar ja, dan is het vaak te laat Laat sprak ik een meneer Die zei ik rook niet meer Toen stak hij haastig over en kwam om in het verkeer Mijn tante die rookt straf Die leert het nooit meer af Die krijgt een piramide van de punten op de graf Van Kemmel krijg je kanker En van kippen krijg je hanen En van lever krijg je tranen En van mooi krijg je pyro En van klepto krijg je Krijg je nymfo en van kemmel krijg je kanker en van zingen krijg je dorst.